1 uur. NPO Radio 1. Het Govert van Brakel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Zometeen bij ons op de Perstribune een man met een Olympische titel en een aantal wereldtitels op zak. Jetse Plat, Paralympisch sporter van het jaar. Hij blinkt uit in het handbiken en de para triatlon. Dat straks nu eerst het laatste nieuws. Het IOC haalt uit naar het sporttribunaal Kas. Meer daarover in het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 En volgens Bach negeert het tribunaal het systematische karakter... van het Russische dopingprogramma. En zijn hervormingen bij het kas dringend noodzakelijk. Van de landelijke partijen doet het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen... in de meeste gemeenten mee. De PvdA staat op twee, de VVD op drie. En Hekkensluiter is Forum voor Democratie. Die partij doet alleen mee in Amsterdam. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ANP... bij alle dertien partijen die in de Tweede Kamer zitten. Uiterlijk morgen moeten de partijen die op 21 maart meedoen... hun kandidatenlijsten inleveren. Bij een treinongeluk in de Amerikaanse staat South Carolina zijn twee doden gevallen. Ruim 50 mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten botsten een passagierstrein en een goederentrein op elkaar. There was a train collision and derailment uh, between a freight train and a passenger train. When we arrived on scene, uh, we began assisting passengers off of that train. At this time, there are no passengers on the train. It's very important to put that out. Alle passagiers zijn uit de trein gehaald, werd zojuist dus gezegd op een persconferentie. Aan boord van die passagierstrein van maatschappij Amtrak waren 147 mensen. En die trein was op weg van New York naar Miami. In Roermond is vanochtend een casino overvallen. Het gebeurde rond half elf, een half uur na opening. Hoeveel mensen er toen binnen waren is nog onbekend. De overvaller kwam de gokhal binnen met een sjaal voor zijn gezicht. Hij bedreigde het personeel met iets in zijn hand... dat op een vuurwapen leek en eiste geld. En de man is er met een onbekende buit lopend vandoor gegaan. En hij is nog voortvluchtig. Naar mensen in de buurt is een sms gestuurd... met de waarschuwing om naar hem uit te kijken... maar om hem niet zelf te benaderen. Omdat die man in Roermond dus mogelijk een wapen bij zich heeft. De ploeg van de Belgische veldrijders Sanne Kant... is woedend over het optreden van de beveiliging van het WK... gisteren in Valkenburg. VRT-journalist Steven Romboud vertelt wat er gebeurde.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 Ik was wel blij dat er geen kinderen omtrent waren, want dat is niet om aan te zien. De Belgische teammanager van Sanne Kant raakte bij de vechtpartij gewond aan zijn gezicht. Volgens hem heeft de politie excuses aangeboden voor zijn arrestatie. Maar een politiewoordvoerder kan dat dan weer niet bevestigen tegenover de NOS. De organisatie van het WK Veldrijden in Maastricht betreurt het incident. In Brabant en Groningen zijn vannacht politiemensen mishandeld. In Uden werd een agent geslagen die op straat vier mannen aansprak... omdat ze midden op de weg liepen. En in Leek in Groningen werd vannacht gevochten. Een man van 19 sloeg een agent een hersenschudding. Hij werd opgepakt. De veroordeelde Amerikaanse turnarts Larry Nasser... kon tientallen meisjes misbruiken... terwijl die al verdacht werd door de FBI. De New York Times sprak met veertig slachtoffers... en die klagen dat de FBI geen contact met hen opnam... Bij een brand in een sociaal pension in Leiden... zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt. Eén van hen ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Ongeveer 25 bewoners werden ergens anders in Leiden opgevangen. In Florida is een man opgepakt... omdat die zangeres Lana Del Rey zou willen ontvoeren. Fans van Del Rey roken lont... toen ze een verdacht bericht van hem op Facebook zagen. En bij zijn arrestatie bij de concertzaal... had hij een toegangskaartje bij zich en een mes. Het NOS Journaal. De onderhandelaars van CDU, CSU en SPD zitten bij elkaar voor de finale van het Duitse regeerakkoord. Vier maanden na de verkiezingen wordt er nu onderhandeld over de laatste punten waar de partijen nog niet uit waren. En dat kon nog wel eens moeilijk worden, zei bondskanselier Merkel vanochtend vroeg. We hebben ons heute hier weer verzameld om um in die entscheidende ronde te gaan. Hoe lang het duurt, kan men nu nog niet zeggen. We hebben gisteren goed voorgearbeitet, maar er zijn nog wichtige punten die werden moeten worden. De kwesties die nog op tafel liggen in Duitsland zijn onder meer het ontslagrecht, de huurprijzen en de herziening van het zorgstelsel. De partijen hadden een deadline voor een akkoord gesteld voor vandaag, maar mogelijk lopen de onderhandelingen uit tot maandag of dinsdag. Derde divisie. Er wordt gespeeld tussen Excelsior en FC Utrecht. Rag naar Niemeyer. Die wedstrijd lijkt wel ontbrand hè. Uh, jawel, jawel. 1-1 staat het. Uh, twee doelpunten heel dicht uh, bij elkaar. 22e en 24e minuut. Het staat dus 1-1. Uh, We spelen nog 10 minuten in de eerste helft van de wedstrijd. Maar die gelijkmaker van uh, de Utrechtse parel, Mark van der Marel. Wat ik wel eens hoor zeggen. Uh, Utrecht heeft het geen vervolg kunnen geven. Sterk, ik vind het aanvalsspel van de ploeg uh, van Jean-Paul de Jong tegenvallen. Excelsior zit uh, beter in de wedstrijd. Hij heeft de bal nu met Fijk. En de bal terug naar de keeper van de Rotterdammers, dat is uh, Theo Zwarthoet. Zwarthoet naar Faas uh, op de punt van strafschopgebied aan de linkerkant. Veel kansen zijn er niet, veel mooie aanval eigenlijk ook niet. Maar een van de beste acties was de aanname van Mesa Oet. Daar ontstond uiteindelijk dat doelpunt uit Van Elbers, dat was de 1-0. En vlak daarna Van de Madel met een kopbal. Nu gaat er worden geschoten door Ajoep. Zomaar ineens van 25 meter en de hand van Zwarthoet... Voorkomt dat die bal de rechter bovenhoek gaat. Weer een corner voor Utrecht. Dit is een van de hoogtepunten uit de eerste helft. Hij maakte er drie dit seizoen. Ajoep, de man die naar Feyenoord gaat. En de uitgestoken linker voorkomt een Utrechtse voorsprong. Het blijft gelijk. Nou, heel even snel kijken dan of de corner misschien... Nog wat oplevert met diezelfde uh, Ajoep. Ja, veel dreigender is het niet geweest dan uh, zojuist. Wat duwen trekken ziet uh, de debuterende eredivisie Scheidsrechter uh, Joey Cowie. Hij lijkt een beetje op een jonge John Bosman. Moet u vanavond op televisie maar eens kijken of u het daar mee eens bent. Die hoekschop levert helemaal niks op. Gaat voorbij het doel van Excelsior. En dus blijft het gelijk 1-1 na exact 37 minuten in rotterdam kralingen Davis Cup tennis, Frankrijk tegen Nederland. De eerste ronde van de wereldgroep. Een uur geleden dacht uh, ja, Mark Brasser... dat uh, Manarino de tegenstander zou worden voor Robin Haasen. En wat is het geworden? Staat hij er, Mark? Ja, hij staat er inderdaad. Manarino is het en de partij uh, is uh, begonnen. Um, eerste service hebben we net gezien. Eerste werd van Manarino. Nou, de bal raakte, raakte het net. Dus hij mag nog een keer gaan uh, serveren. Ja, ik sprak gisteren Paul Haruis. Die ging er ook eigenlijk wel van uit dat het Manarino zou zijn. Dus Robin Hazen zal zich daar ook op, uh, op voorbereid hebben. Op deze linkshandige speler. Die dus won van uh, Timo de Bakker vrijdag. Ja, het is een uh, do or die een must win wedstrijd voor uh, de Nederlandse ploeg. Wint Robin Hazen. Ja, dan heeft Nederland nog kans om uh, de kwartfinales te halen. Verliezen we. Verliezen ja, dan weten we dat we later dit jaar een promotiedegradatieduel gaan spelen... om in de wereldgroep te blijven. Goed, eerste punt is gespeeld. Eerste punt ging naar de Fransen, naar Manarino. We blijven deze wedstrijd de hele dag volgen. Ja, hoort u meer van in de perstribune en bij Langs de Lijn. Van mij krijgt u het weer nog. Er is wat motregen, er is wat lichte sneeuw, maar er is ook zon. En het wordt 2 tot 4 graden bij een koude noordoostenwind. Vanavond in het oosten en zuiden plaatselijk wat sneeuw of natte sneeuw. En morgen en de dagen daarna... Zon en overdag is het iets boven nul. NPO Radio 1. Max. Welkom bij deze En De haal, hier over de Ja, Dit is een goed stel, hoor. De perstribune. Met Margreet Reintjes en Govert van Brakel. Goedemiddag, Jetsen Plat. Goedemiddag, Jetze. Goedemiddag. is onze gast dit uur, Paralympisch handbiker, triatleet genomineerd voor een soort van Oscar, noemen jullie die? Ja, Laureus hoort een wereldberoemde, wereldberoemde, wereldberoemde, wereldberoemde ja. prijs. Ja. ja, ik dacht even Laureus, maar... Ja, het is een beetje verschillend hoe je, je het uitspreekt, Je hoort het mij. op ja, ja, ja. een paar niveaus natuurlijk. En heb je de goede hoop op dat je hem uh, gaat Nou doen? ja, vind ik lastig. Het is uh, sportpersoon van het jaar. Dus uh, ja. dat zal iets breder gaan dan alleen resultaten. Uh, en ik sta tussen uh, flink wat grote sportnamen. Dus we gaan het zien. En wanneer weet je het? 27 februari in Monaco uh, wordt het gehouden. Dus uh, ja. welkom. Dank u wel. Mijn naam is Plat. Ja, dat gaan ja. we zo horen. Want dat is het overzicht van <gacht> ja, datgene wat ontzettend carrière. mooi was dit jaar. We gaan nog heel eventjes zeggen wat er verder in onze uitzending zit. Namelijk, uiteraard volgen wij uh, voetbal. Excelsior Utrecht, daar staat het nog steeds 1-1. En natuurlijk is er een er ook met Cassie kijken. Uh, waar gaat het vandaag over? Uh, Reality-programma's. Uh, uh, ja, er is een reality-programma nu over de noodcentrale. Maar hoe echt dat is, nou, daar zijn er wel twijfels over. We zijn benieuwd. Tot zo. Jetse plat, succesvol handbiker, triatleet, twee jaar geleden goud in Rio. Afgelopen jaar gekozen tot Paralympisch Sporter van het jaar. En nu dus de nominatie voor de Laureus, de soort Oscar. Um, mogen we toch eerst even vragen, wat mankeert jou? Uh, want je bent dus Paralympisch Sporter, wat ontbreekt er? Ja, ik ben geboren met beperking aan beide benen. Uh, links mis ik uh, kniebanden en is mijn bovenbeen korter. En rechts is eigenlijk een soort van complexe amputatie. Uh, dus met een prothese kan ik een stukje lopen en verder in een rolstoel. Ja, en wanneer had je in de gaten... Uh, ik loop niet zo makkelijk als uh, wat, wat ik om me heen zie... Nou ja, ik ben ermee geboren. Maar ja? eigenlijk heb ik er nooit echt problemen mee gehad, gelukkig. Uh, van heel jongs of aan al uh, met een handbikeje in aanraking gekomen. Dus ik heb uh, ja, alles ja. wel kunnen doen. Maar je moet leren lopen. Ja, absoluut. Maar ja, dat moet ieder kind. En uh, ja. Ja, Ik moest het alleen net op een iets andere manier. Hoe deed jij dat? Met heel veel vallen en ook weer heel veel opstaan, gelukkig. Ja, veel met je handen, natuurlijk ook. Hè? Ja, ja, ja, ik viel inderdaad veel. En, en als ik een trap doe, heb ik ook echt een trap oplopen. Ook wel echt mijn handen, armen nodig. Dus, ja. Maar het was niet zo dat jij. Want op een gegeven moment was jij natuurlijk oud genoeg. om te zien dat jouw uh, vriendjes wel gingen voetballen en jij niet, dat moet toch ingewikkeld zijn geweest? Nou, zelfs uh, heb ik nog een klein beetje gevoetbald. Alleen mag dat niet echt een naam hebben. Uh, ja, dus natuurlijk zie je dat het een verschil is. Uh, alleen denk ik wel, ja, mijn voordeel... dat ik al van heel jongs af aan veel met mijn bovenlichaam deed. Dus daar kon ik wel weer een hoop mee compenseren. Ja, maar voel je ook verdrietig daaronder? Nee, ik heb me eigenlijk... Nou ja, ieder mens voelt zich wel eens verdrietig... maar eigenlijk nooit echt verdrietiger. Omdat ik wel heel veel kon en gelukkig opgevoed ben... met uh, kijken naar uh, mogelijkheden. Ja, jouw ouders die hadden de instelling... Ga voor wat je wel kan. Ja, eerst gewoon uh, proberen. En als het dan niet lukt, nog een keer proberen. En als het dan echt niet lukt, dan, dan werd ik uiteraard geholpen. Maar uh, nee, ja, dat heeft me wel uh, uh, ja, gemaakt. Eigenlijk. En hadden je ouders diezelfde instelling eigenlijk? Want ik bedoel, je kind wordt geboren met twee uh, onvergroeide benen. Dat is niet niks voor ouders. Nee, ja, ik had al oudere broer en oudere zus. Dus ik was niet de eerste. Dat scheelt misschien al iets. Dus ik moest ja, eigenlijk gewoon meedraaien in de familie. Dus dat zal zeker wel geholpen hebben. Uh, maar natuurlijk moet je in het begin wel op zoek naar mogelijkheden. Zeker ook voor mijn ouders uh, destijds. Ja. Maar goed, het, is, het klinkt niet als, een, als iets waar, waar heel veel problemen over zijn gemaakt. Het is niet een heel treurig vraag. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Zo ziet je er ook nee. zeker niet uit. Nee. Want het heeft jou ook zeker niet weerhouden van uh, de kant van het sport te kiezen. Je bent een groot sportman geworden. We hebben wat uh, mooie sportieve hoogtepunten van jou gezet. Mijn naam is Jette Plat. Winnaar van goud en brons tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. The Dutch fans Copacabana Beach had plenty to celebrate thanks to the brilliance of Plat and Skipper. In Rio de Janeiro werd hij Paralympisch kampioen op de triatlon en nu prolongeert hij zijn titel in Rotterdam. Jetze Plat is veruit de beste op de paratriathlon. Dat was toch wel een groot doel voor dit jaar om, uh, om in twee sporten wat ik eigenlijk in Rio uh, probeerde om uh, in om twee sporten gewoon de beste van de wereld te worden en te bewijzen dat. Uh, ja, dat ik ook twee sporten op het allerhoogste niveau kan. En daar ben ik echt heel, heel erg blij mee. Ja, ik vind het mooi. De Paralympische sporter van het jaar 2017 is... Jetse Plats. Ja, daar sta je dan op dit uh, super gave podium. Uh, ja, in 2017 werd daarmee eigenlijk een jaar uh, waarbij alles lukte. Uh, wereldkampioen handbiken, wereldkampioen triathlon en misschien... Ja, wel mijn hoogtepunt van het jaar, de, de Ironman uh, op Hawaii. Ja, het hoogtepunt van dit jaar voor jou, Jette Plat, de Ironman op Hawaii. Uh, waarom was dat het hoogtepunt? Nou, hij was heel speciaal. Het WK handbiken was natuurlijk bijzonder dat ik er lang voor werkte. Maar de Ironman van Hawaii is over de klassieke afstand. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen... en dan <lacht> nog een marathon lopen, wat ik in een speciale racerolstoel uh, doe. Maar jij hebt 180 kilometer met je handbike gedaan daar? Ja, ja, ja, klopt. Nee. Op, uh, op Hawaii. Ja. Hoe lang doe je daarover? Ja. Uh, uiteindelijk had ik 8 uur 41 over alle drie de onderdelen. Uh, en reed ik met de handbike 33 km per uur gemiddeld uh, over die 180 km. En hoe zien jouw handen eruit na nou afloop van 180 km handbiken? Nou, niet alleen mijn handen zagen er slecht uit. Ik was er helemaal wat slecht naartoe. Ja, natuurlijk. Uh, het was een uitputtingsslag. Het was ook 38 graden gevoelstemperatuur die dag. Dus het was ongelooflijk warm. Ja. Uh, maar goed, ik heb de finish uh, op een hele mooie manier. Ja, je hebt natuurlijk handschoenen aan. Je geprepareerde handen, als ja. het ware, om, om vooruit te komen. Maar dan nog 180 kilometer aan, aan die wielen draaien. Ja, ja goed, uh, mijn maar, maar handen zijn gelukkig al 26 jaar gewend. Of uh, iets minder maar aan, Laat aan zien, handbiken. Ons, uh, <laughs> dus, oh. Maar, er, maar er, er zitten genoeg uh, eeltplekken en, en alles ja. op om... Uh, ja, ze ah, je hebt grote handen, he? Ik heb ook grote, grote handen. En dat, is, uh, dat is met zwemmen dan weer heel handig. Dus, ja. Uh, ja, ja. Maar je zei, ik kwam op een hele mooie manier over de finish. Nou ja, ik was natuurlijk... Compleet gesloopt. Dus in dat opzicht was het niet zo mooi. Maar ik had een nieuw parcours-record. Uh, die 8.41 8 uur 41, dus. En ik was uiteindelijk 26e overal van de, tussen de valide sporters. Tussen de 2500 valide sporters. Was je de 26e? Ja, van die, uh, en de, wow. de, dat maakt het op zich wel bijzonder. En het is niet één op één te vergelijken helemaal. Omdat handbiken natuurlijk weer iets anders dan fietsen. En het, uh, het lopend gedeelte ook. Maar ja, het was wel een hele gave wedstrijd. En sneller dan ik verwacht had. Ja, want ik heb eens even zitten kijken vanochtend naar die beelden van die Ironman. Jullie starten inderdaad met dat zwemmen. En dat zijn er honderden. Dun tegelijk, uh, Het lijken wel zeeleeuwen bij elkaar allemaal. Ja, ja. Uh, en jij zwemt natuurlijk veel minder makkelijk dan, dan die uh, valide sporters. Is dat niet heel heftig eigenlijk? Nou ik had uh, uiteindelijk 86ste zwemtijd van die 2500, dus op zich zwem ik niet veel langzamer nee, dan de gewerelde. Nee, Hoe doe je dat dus, uh, dan? Want je hebt. Nou ja, gelukkig grote handen, ik denk dat dat een belangrijk iets is. Uh, ik gebruik mijn benen inderdaad zo goed als niet. Uh, maar goed, ja, ik zwem ook al heel veel jaren. Een uh, aantal jaren ook in een valide team meegespeeld vroeger. Uh, en verder gewoon uh, veel zwemmen. En ik heb uh, geluk dat ik ja, toch wel talent voor het zwemmen heb. En redelijk makkelijk hard zwem. En jij hebt natuurlijk een enorme aanloop gehad... door het voortdurend gebruik van handen en armen. Uh, laten we zeggen de bovenkant van het dichaam. ja Ja, je had al zulke, nu nog natuurlijk, van die armen... Nou, ik denk... je had enorm ontwikkelde armen toen je aan die sporten begon natuurlijk. Ja, ik denk dat dat wel een groot voordeel ja. voor mij ook is voor de sport. Uh, uh, wat ik zeg inderdaad, mijn armen moesten al snel uh, mijn benen wel op gaan vangen. En echt letterlijk met heel veel vallen en opstaan uh, uh, ja, werden mijn armen ja. al wel getraind. Uh, en dat is zeker uh, nuttig ja. voor nu. Maar wanneer denk je welke sport, uh, je ga, die ga ik beoefenen? Nou, eigenlijk, ik was twaalf toen ik gevraagd werd eigenlijk om een keer een handbikewedstrijdje te gaan doen. Je hebt in Nederland gewoon een soort competitie. Uh, toen vond ik het allemaal nog heel erg spannend en was ik ook nog veruit de langzaamste. Uh, er zijn geen leeftijdscategorieën in het handbiken, dus ik startte ook direct tussen een aantal snelle jongens. Uh, maar ja, eigenlijk langzaam van bij wijze van de laatste plek naar de ene laatste plek en iedere, iedere jaar eigenlijk een beetje naar voren. En kreeg ik er toch wel heel veel plezier in. Want zo'n handbike heeft, voor mensen die dat niet meteen voor zich zien... daar lig je in, in een soort kuipje. Ja. En dan met je handen, uh, die zitten vast aan een stuur voor. Ja, het heeft eigenlijk inderdaad drie wielen, een handbike. En uh, in plaats van dat je trapt met je benen, trap je met je armen. Uh, dus ook met een ketting en, en handvatten waar je je dus aan vasthoudt. En met die ketting wordt je voorwiel aangedreven. En uh, ja, kan je hard, hard rijden als het goed is. Maar die nek, die nek, die... die, die. Ja, die maar... wordt toch zo extreem moe en, en geïrriteerd. Ik krijg ja, al bij denk, van die meneer als ik er naar kijk. Ik kan geen uh, topsport noemen die uh, uh, wat, wat lekker is. Of in de zin van wat, uh, wat comfortabel is. En dat hoort bij het handbike ook. Ja, het is niet, uh, dan moet je uh, op de bank liggen is altijd lekkerder. Maar uh, ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. Maar je bent wel uh, trots, merk ik, over het feit... dat je ook een heleboel valide sporters achter je hebt gelaten. Nou ja, kijk, als, als Paralympische sporter vind ik het natuurlijk mooi... om Paralympische sporters te doen. Maar ik vind het uiteindelijk ook heel gaaf om, uh, om tegen valide atleten... Uh, te, te racen en dat was op Hawaii wel ja. bijzonder. Ja. Want heb je een speciale band met andere Paralympische uh, sporters? Nou ja, kijk, ik ken natuurlijk inderdaad ondertussen heel veel... en, uh, en ook gelukkig best wel heel wat, uh, wat vrienden daardoor uh, gemaakt. Uh, zowel Paralympische atleten als, als gewoon valide atleten. En, want ja, het is uiteindelijk een betrekkelijk kleine wereld... natuurlijk de echte topsport, dus uh, ja... en je hebt allemaal hetzelfde doel en dat, dat is wel heel mooi natuurlijk. Heb jij je wel eens afgevraagd, Jets, waar je zou staan als je valide geweest was? In, in dat krachtenspel wat zich om je heen afspeelt? Uh, nou ja, dat is heel lastig. Omdat, uh, uh, kijk, ik denk dat die beperking aan mijn benen ook wel gezorgd heeft... dat mijn bovenlichaam heel erg ontwikkeld is. En de vraag is, als ik goede benen had gehad, hoe dat dan was? Uh, maar qua longcapaciteit, uh, VO2 max ja. en dat soort waardes... Uh, zit ik wel gewoon uh, absoluut bij de top. Uh, dus daar ligt het niet aan. Alleen jij ja, weet nooit hoe dat dan uh, nee. lopen zou zijn. Maar um, wat, je, wat je beoefent, meerdere sporten. Maar waar had je moeite mee? Nou, eigenlijk de triathlon is ook pas vanaf 2013 erbij gekomen. Toen, toen racede ik al met het handbiken op hoog niveau... Uh, en, en eigenlijk is nog steeds het handbiken wel het belangrijkste... en zwom ik daarnaast ook altijd al. Alleen het wielen, dus het looponderdeel van het triathlon... dat heb ik er wel echt bij moeten pakken. Mm -hmm. Uh, maar ja, want het folk... wielen, dat is met een rol... gewone rolstoel. Ja, dat is eigenlijk een soort van gewone rolstoel. Alleen een racerolstoel heet het. Dus het voorwieltje, het is één voorwieltje... en, uh, en ja, iets hogere snelheden kan je ermee halen. Is maar het... zit iedereen in dezelfde rolstoel? Een soort, uh... In de, in de, ja. de Paralympische uh, sport wel, ja zeker. Ja, ja, het moet, in de, in moet, mijn categorie. Het moet wel eerlijk blijven gaan natuurlijk. Ja, uh, ja, wordt is, ja, ja, ja. is nooit helemaal eerlijk, zeg ik altijd. Nee. Maar, maar inderdaad, het is natuurlijk wel, we gebruiken in principe allemaal een handbike... en een ja. wieler voor het lopen. Maar hoe hard ga je met die wieler? Uh, met de wielen, ja, het is een beetje de 25, 26 kilometer ja. per uur. Moet je niet echt uit de bocht vliegen of zo? <lacht> nee, ja, dat is sowieso niet handig, nee, nee, nee. nee. Maar is dat wel eens gebeurd? Want ik bedoel, je zit daar natuurlijk in. Ja, ja nee, het zeker, het gebeurt absoluut. Ik ben met de wielen, met de handbike ben ik wel een aantal keer uh, gecrasht. Uh, met de wielen gelukkig nog niet, maar ja, dat hoort erbij. Je zoekt die grenzen daarin op en uh, ja, dan kan het wel eens misgaan. En, maar hoe beweeg jij je in het dagelijks leven? Uh, nou, Nu ben ik gewoon met mijn prothese en kan ik lopen in de ja. auto. Dat is niet zo ver. Uh, als ik langer moet, bijvoorbeeld lang door de stad of, of sportgerelateerd... dan uh, heb ik ook een rolstoel. Dan hoef ik ja. mijn prothese ook niet aan. Uh, dus, dus het hangt er een beetje vanaf. Korte stukjes kan ik gelukkig en, nog lopen. En je auto, uh, want het pedalen dus is lastig auto, natuurlijk. Het is een automaat, alleen met het gaspedaal links. Omdat mijn rechterbeen een prothese oh ja. is. Dus de, het gaspedaal is aan de andere kant. Maar ja. verder niks speciaals. Want een jaar of tien geleden heb je ook een, een voetje, wat, hè, een van jouw voetjes, die in de weg zat, ja. om het maar zo te voelen, ja. heb je laten amputeren. Ja, om de dat, 18e, ja. op je achttiende. Hoe was dat om dat te besluiten? Nou ja, mijn ouders wilden dat die dat besluit niet voor mij maken... omdat het iets van mij was vonden hun en dat moest ik uh, beslissen. Dat mocht toen op mijn achttiende. En toen heb ik eigenlijk direct zonder twijfel eigenlijk gezegd... noem uh, maar, want ik heb er alleen maar last van. Uh, en dat klinkt dan heel hard en heel gek, maar ja, het is zo. Uh, want dus... hoe zat het dan in de weg? Nou, met mijn prothese was het heel lastig om een goede prothese te maken... omdat uh, ja, heel veel drukpunten komt daar. En als je zoals nu heb ik dan een stomp, dus zonder, zonder voet. En dan is een prothese gewoon een stuk makkelijker maken. En uiteindelijk ook voor de sport is het weer een stuk beter. Uh, ja, en het klinkt heel raar voor de mensen... Mensen die daar niet in zitten, maar uiteindelijk ja, het is hetzelfde als je een hele grote bult op je voet hebt die in de weg. Ja, dan wil je dat ook, wil je daar ook van af en uh, en het voegt er niks toe. Dus op die manier. Jetse plat. We vragen Jets, onze gast altijd een historisch sportfragment te kiezen uh, dat indruk heeft gemaakt en jij koos voor dit. Maarten van der Weide wordt Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Ja. Een paar meter van de weide. Houd Davies en Loerts af. Hier komt de Olympische titel. De eerste voor Maarten van de weide. Ah, de logische vraag: waarom? Ja, nou, het, is eigenlijk, het was toen helemaal het begin van mijn sportcarrière, 2008. Uh, ja, ik vond het heel mooi, omdat eigenlijk het bewijs dat niks onmogelijk is. Uh, het andere raakvlak is dat... Ja, heel want hij was ziek geweest, hè? Ja, precies, een ziekte gehad. En vervolgens, uh, ja, misschien wel niet als snelste zwemmer... uiteindelijk toch wel het goud te winnen door zwem, slim te zijn. Dus dat vond ik heel bijzonder. Uh, zelf was ik ook in Beijing uh, tijdens de Paralympische Spelen als toeschouwer. Dus Beijing is zo zo wel speciaal voor mij. Uh, en uiteindelijk heeft hij de, de, sport, de sportprijs afgelopen jaar... de uh, NOC NSF sportprijs uh, ja, aan mij uitgereikt. En dat was heel bijzonder, want dat wist ik ook van tevoren natuurlijk niet. En dat ik hem dan ook nog hoor. Uh, dus ja, op een of andere manier heb ik altijd wel heel veel respect voor Maarten. Uh, ook bekend natuurlijk met zijn hoogteteentje... waar ik ja. de afgelopen jaren ook heel wat uren in door heb. Ja, voor extra rode boetlichaampjes, hè? Ja, voor ja, zuurstof, ja, daar zit je dan Hij heeft er 17 uur geloof ik per dag ingezeten of wat was ja Ja, tussen de 12 en, en... Ja, ja de, in aanloop naar Rio heb ik dat ja, ook gebruikt. Lekker saai trouwens, als maar Zo'n tentje. Ja, maar aan de andere kant is het ook wel zijn het hele mooie dingen dat je zo voor je sport wil en kan leven, vind ik altijd. En Wat doe je dan in dat tentje? Slapen veel, uh, uh, maar ook, ja, je hebt je laptop gelukkig. Je hebt goed internet tegenwoordig, dus je kan een hele hoop. Uh, maar ja, het is, het is redelijk saai. Je hebt uh, te veel tijd uh, en te weinig te doen eigenlijk. En heb je dan onderling nog veel contact? Met Maarten? Ja, bijvoorbeeld. Ja, nee, want... ja, nee, ik spreek hem, ik ken hem niet persoonlijk heel goed. Uh, natuurlijk volg ik hem uh, daar wel in, maar niet. Uh, nee. hmm. Maar is het zo dat, hè, want je zegt, hij heeft toen bewezen dat niks onmogelijk is... want hij was heel ziek geweest is uiteindelijk daarvan hersteld. Ja. En heeft alles op alles gezet om, om daar inderdaad die plak uh, te krijgen. Um, en dat is voor jou stimulerend geweest voor je eigen situatie. Hij, jij had ook een, een droom en een doel. Ja, zeker. En, en ik geloof wel, als je daar hard voor werkt, dan kan dat. Uh, moet ik wel meteen bij zeggen. en dat benadrukt hij zelf ook... en ik weet het helaas nu van mijn eigen moeder ook... Uh, dat het niet altijd is dat je alleen maar hard moet werken... en uh, dat het dan allemaal goed komt. Want dat is helaas niet, uh, niet helemaal zo. Want je moeder uh, is ziek geworden? Ja, ook, uh, ook kanker. Uh, ja, dan kan je nog zo hard vechten. Maar uh, ja, het gaat niet altijd zoals je wil. Uh, in de sport is dat gelukkig natuurlijk uh, ja, ook wel vaak dat het uh, lukt. En gelukkig uh, in 2017 bij mij zeker. Als je gewoon keihard werkt, uh, ja, dan kan er een hoop. Want jij bent nu... Uh... Ja, aan het bijten aan je carrière. Maar denk je ook van, wat ga ik later doen? Wat wil, wat wil ik nog worden? Zeker, ja. ja. Ik heb uh, ook een opleiding wel gedaan... fijn mechanische techniek. Dus dat is echt in ja. de technische kant. Daar kan ik altijd op terugvallen mocht er nu iets gebeuren. Uh, maar daarnaast ja, ontmoet je gewoon heel veel toffe... En, en, en mooie bedrijven en mensen om je heen... waar je heel veel kansen nou ja. eigenlijk krijgt. Dus op zich maak ik me nu daar niet zo heel veel zorgen. En, en maak jij je nog zorgen om je eigen fysieke toestand? Ik bedoel, je hebt dus die prothese met je benen en uh, ja... Er moet niet iets anders ook uitvallen, bij wijze van spreken. Nee. En, je, en je bent toch bezig om op de rand van die topsport... het allerbeste uit jezelf te halen. Ja, nee, ja kijk, zeker mijn schouders en armen ja. zijn ongelooflijk belangrijk. Uh, dus daar moet Houd ik een ze beetje... ze heel. Ja, en dat valt ook niet altijd mee. Nee. Want ja, je wil soms ook nog een beetje leven rondom de sport verder. En er kan altijd iets gebeuren. Maar ja je moet daar ook niet te veel nee. over nadenken. Je moet gewoon nu het maximale eruit halen. En dan zien we maar heb ook. je wel eens blessures? Die, of aan je handen bijvoorbeeld, als je... Nee. Ik weet niet of je goed ingelezen zei, inderdaad. Want omdat je erover begint. Toevallig afgelopen winter heb ik mijn pols gebroken. Door, op, door het rijden op mijn crossmotor. <laughs> en dan vraag je je af, ja. hoezo als Paralympier op mijn crossmotor? Dat is niet zo handig. Uh, maar ja, dat is een hobby van mij. En kan ik soms toch niet helemaal laten om het seizoen heen. Dus ik heb inderdaad. Ik kom net eigenlijk terug van een, een polsblessure. Een, een breukje in mijn pols. Maar gelukkig functioneert die weer helemaal en ben ik weer uh, terug. Uh, maar je schrikt terug. denk ik wel heel erg. Hè? Want je. Uh, uh, ja. Het is niet handig, Jet, om op nee, een crossmotor te gaan zitten. Maar kijk, zeker, absoluut mee eens. Uh, maar daarnaast ja, laat ik eigenlijk tien tot elf maanden per jaar alles voor mijn sport. Ja. Doe ik niks anders. En, en motocross is nou iets wat ik heel graag doe. En daarnaast, ja, ik, met handbiken, uh, met met zoek je ook de grens op in bochten en dat soort dingen. Dus je kan ook daarmee crashen. Dus, ja, ja, je dus hebt iets met snelheid. Ja. Ik Want hou wel ik, al snelheid. Ja, ja. He, waarom? Ja. Ja, waarom? Ja, dat, dat zit dan in je, denk ik. En uh, daar ben ik ook een beetje mee opgegroeid. Uh, en daarom vind ik de handbikesport ook wel zo mooi. Dat je gewoon uh, hele hoge snelheden ja, kan rijden. En die crossmotor, is dat nog iets specifiek waarom dat zo leuk is? Ja, nou, daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid. Ook vanuit, van, van, vanuit mijn vader, vanuit mijn broer. Uh, ja, en ik vond, vind het altijd. Ik heb altijd gesleuteld ook aan brommers en motoren. En nu door de sport kan ik dat gewoon heel veel minder doen. Uh, elf maanden per jaar niet, eigenlijk. Uh, en, maar ja, dus ik vind dat wel heel mooi om te kunnen. Op de perstribune uh, laten we sporters en mensen uit de media horen... die vertellen over hun media sportfavorieten uh, en momenten natuurlijk. Dit uur de sportmomenten van de bekende royalty-deskundigen. De sportfavorieten van... Ik ben Mark van der Linden. En uh, de meeste mensen noemen mij dan een royaltydeskundige. Maar in principe ben ik journalist. Um, en zie je me het meeste bij RTL Boulevard. Mijn favoriete sport om naar te kijken of te luisteren is... Als ik kijk zijn het... Nederlandse wedstrijden, hè, grote wedstrijden. Dan wil je natuurlijk wel weten of we winnen. En ook wel leuk is paardensport om naar te kijken. Met, met name het springen, dat is gewoon spannend. Een dressuur kan ook mooi zijn. Jumping Amsterdam, daar woon ik vlakbij. Dus dan loop ik daar ook wel even binnen. Maar goed, blijven niet voor thuis. Mijn grootste sportheld is voor mij... Ik heb gekozen voor Martina Navratilova, Omdat je weinig meer over haar hoort. Zij heeft meerdere strijden gestreden. Communisme als lesbische vrouw is ze uit de kast gekomen. En heeft uh, dat gedaan in de tijd dat dat nog helemaal niet zo normaal was. Dat de meeste mensen en ook veel sporters dat allemaal verborgen hielden... uit angst ontdekt te worden. Hallo, ik ben Martina Navratilova. Veel van ons hebben competed in environments waar we een a deel van onszelf ourselves. Waar we met had to deal with the fear and repercussions of being judged by others to be different. Whether it is at work, on the playing field, of in our own homes, we share the experience of this struggle and the courage that is needed to be open and honest to de world around us. Daar heb ik heel veel waardering voor. Ik vind dat zij een voorbeeld is geweest. Ik krijg nog kippenvel als ik denk aan dit sportmoment: Jury van Gelder. Turner Jurie van Gelder is weggestuurd van de Olympische Spelen in Rio. Hij heeft gedronken en daarmee heeft hij zich volgens de Nederlandse teamleiding misdragen. Dat vond ik zo verdrietig voor die jongen. Er gaat zoveel goed. Ja, ik, ik vond dat het, dat het een, een, een, heel naar voor hem afliep. Hij zal ongetwijfeld domme dingen hebben gedaan... Maar op dat moment had, gewoon, had hij sowieso niet meteen weggestuurd moeten worden. Want dat is het, het, het grootste probleem. Geweest. Hij was al fysiek terug. Daardoor kon er een aantal dingen niet meer. Ze hadden gewoon moeten zeggen: op dit moment ziet het eruit nou dat hij niet kan meedoen. Maar we laten hem wel hier, want hij kan nog tegen in bezwaar gaan of wat dan ook. De sport die veel meer aandacht verdient in de media is. Paardensport. <lacht> ja. Als het weet dat het komt, ga kijken. Maar dit moet niet tot prominente tijdstippen uitgezonden worden. Daar hebben we de Curling Show van Vans Bouwen al voor. Tot slot. Hoe sportief bent u zelf? Uh, niet eigenlijk. Ik zwem. Dat is eigenlijk het enige wat ik een beetje leuk vind om te doen. En ik, ga naar, ik heb een abonnement bij de sportschool. Ik ben al een tijdje niet geweest. Omdat ik het gewoon echt niet leuk vind. Ik zou, als je mij op papier iets zou kunnen toezeggen... teken ik het meteen dat ik dat niet meer hoef te doen. Maar goed, ik weet dat ik het wel moet doen. Ja. Jitseplat, uh, we hoorden net uh, een markt hebben over Joeri van Gelder... die weg moest. Wat vind jij daarvan eigenlijk? Tja, nou laat ik allereerst beginnen dat het ongelooflijk uh, groot sportman is wat hij kan. Uh, maar ja, met al dat soort dingen, ik weet er niet alles over. Maar als ik naar mezelf zou kijken, dan zou vlak voor een wedstrijd op die manier uh, iets drinken... of wat hij dan ook gedaan heeft, absoluut niet erin passen. Ik ben 100% voor mijn sport bezig. En zeker rondom wedstrijden hoort dat er dan uh, niet bij, uh, naar mijn mening. Je kan je er helemaal niets bij voorstellen. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, 100% Focus. Ja, zeker op dat soort momenten waar uh, gewoon alles belangrijk is. Ja, en heb je dan ook nog, hè, wat we ook wel eens horen... mensen die dan rituelen hebben of zichzelf in het gezicht slaan... Of om focus te krijgen, dat deed Marine van Kerk namelijk op de judomat. Nou, Doe ik, jij dingen? Ik heb wel eens wat bijgelovings gehad, maar gelukkig ben ik daar wel afgestapt. Omdat jij daar soms ook wel een beetje afhankelijk van wordt. En als het dan niet helemaal zo gaat zoals het normaal altijd gaat... dan kan je meteen in paniek raken. Dus Want ben wat ben deed nog... je? Waar je vanaf bent? Nou, ik had zo'n zo, zo bandje altijd om en die brak toen een keer vlak voor een wedstrijd. En die wedstrijd ging toen ook meteen heel slecht voorbeelden, maar dan word je meteen altijd. Dus dat is echt wel een moment geweest dat ik heel hard gewerkt heb. om al dat soort onzin niet te doen. En nou, dat helpt uiteindelijk mij ook niet. Maar uh, ja, nu heb je helemaal niks meer. Ik moet meestal gapen voor een wedstrijd. Het is heel gaaf. als ik vlak voor een wedstrijd start. Spanning, is allemaal de... ja, precies. En daar merk ik aan mezelf altijd dat ik er klaar voor ben. En dat, ja. dat ziet er altijd heel raar uit voor mensen. Maar dan weet ik voor mezelf dat het goed is. Zoals dus je dadelijk gaat gapen. Ja. <laughs> Misschien wordt er ook wel gegaapt bij de Davis Cup. Frankrijk speelt tegen Nederland. Mark Brasser, volgens mij, Robin Haas op de baan, toch? Ja, zeker. En gegaapt wordt hier niet. Nee. Het is een ontzettend belangrijke wedstrijd. Zeker voor Nederland. Robin Hazen moet deze partij winnen. Hazen uitstekend begonnen aan de wedstrijd. Hij heeft inmiddels een break te pakken. Hij heeft nu alleen een breakpoint tegen. dat werkt hij met een geweldige backhand werkt hij dat weg. Het wordt verder gelijk nu in de game van Hazen. Twee breakpoints had hij tegen. De Nederlander speelt twee fantastische punten op een rij. Waarmee het gevaar voor even geweken is. Maar ja, zoals ik zei, Hazen goed begonnen. Hij speelt ontzettend slim, de Nederlander. Hij varieert niet alleen in, in de directie die hij kiest... Hè, dan de voor- en dan de back maar hij varieert ook heel goed in, in tempo. Dan weer een hardere bal, dan weer een wat zachtere bal. En daarmee probeert hij Manarino de fouten te laten maken. Goede eerste service nu van Hazen naar buiten. Naar de backhand van uh, de Fransman. De punt voor Robin Hazen. Die kan dus uh, toch op 4-2 komen in deze game... waarin hij het moeilijk heeft. Ja. En je moet bewondering hebben hoor, voor Hazen. Hij heeft natuurlijk, uh, vrijdag heeft hij uh, gespeeld tegen Gasquet. Uh, gisteren heeft hij gedubbeld. Dit is de derde partij dit weekend al voor... Uh, Robin Hazen. Laten we hopen dat hij dit niveau... kan vasthouden. Dat hij zo slim kan blijven spelen. Dat hij het fysiek volhoudt. Dan kunnen er hier nog mooie dingen gaan gebeuren in Alderville. En wordt er zeker niet gegaapt. Tweede helft. Ragnar Excelsior Utrecht. Ja, Het is begonnen. We zitten in de eerste minuut... van die tweede helft. Geen wissels. Niet bij Excelsior. Niet bij Utrecht. De nummers 11 en 7 van de ranglijst. Er staat dus gelijk twee snelle goals. Achter elkaar zo rond de 22e en de 24e minuut. En na die doelpunt is het wel leuker geworden. Want de eerste... 20 minuten waren eigenlijk slaapverwekkend. Daarna met name toch voor Excelsior kansen. Schot van Elbers van dichtbij. Op de keeper een bal van Fike, Een vrije trap goed. En nu is het diezelfde Fike die het van een meter of 22 probeert. Maar is eigenlijk een rollertje. Geen probleem voor de Utrechtse keeper Jensen. Utrecht speelt richting de eigen aanhang in die tweede helft. En nu ben ik benieuwd of het elftal iets meer geestdrift aan de dag gaat leggen. Misschien wel met Labiat. Linkerkant van het veld op snelheid. Punt van het strafschopgebied in Mets Ahoed krijgt geen vat op hem. Dan Ajoep. Zeer mooie knal van hem gezien in de eerste helft. De hand van Zwarthoed nog altijd aan de bal. Kerk krijgt de bal niet mee. Staat al op de vijf lijn. Maar daar verdedigt Excelsior de bal uit. En zo blijft het eventjes 1-1. Er is geen pijn op te trekken hoe dit gaat aflopen. Het is voor ons nog 1-1 in de 47 e minuut in Rotterdam. Wij zitten hier met Jetse Plat. Paralympische sporter van het jaar is hij geworden. En we hebben post voor jou. Wait a minute, it's the postman. Wait, wait, yeah, yeah, yeah, the postman. Post. post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Jesse, goud is wat blonk voor jou... vanaf dat je in Rio en op de Paralympische Spelen... op 10 september 2016 goud behaalde op de triathlon. Daarna heb je op zowel het onderdeel handsbiken als paratriathlon... alles gewonnen wat er te winnen was... Europees kampioen, wereldkampioen, Ironman-winnaar in Hawaii... sportman van het jaar 2017. Een ongekende prestatie. Weet Onder u... andere ambitie, duizenden uren trainingsarbeid... op de handbike, wieler en in het water... en het virus Goudkort hebben ervoor gezorgd dat jij dit hebt gepresteerd. Niets voor niets hebben wij jou dan ook voor het project Goudkort geportretteerd... In de serie van Olympische en Paralympische kampioenen mocht jij natuurlijk niet ontbreken. Jij inspireert niet alleen om ook te gaan sporten, maar jij laat ook zien dat niets onmogelijk is. Met jouw prachtige goudige en gespierde lichaam hebben we jou voor altijd vereeuwigd. Ik wens jou heel veel succes op de verkiezing tot Paralympisch sporter van de wereld. En ik hoop dat jij ook deze prijs aan jouw erelijst kan toevoegen. Groetjes, Monique Velzenboer. Monique Velsenboer. Ja, het zelf ook gehandicapt. Uh, gehandicapt geraakt. Dwars opgelopen tijdens de, de short training. Vandaag de dag is een fotograaf. Dan kom je bij haar de studio binnen en dan zegt ze... Jesse, uh, even een t-shirt uit, uh, want we gaan in de een uh, hemd uh, wat eronder zit. Hoppa, in de goudverf? Alles in het goud. Ja, mijn handbike had ik toen al afgegeven. Die hadden ze helemaal goud gespoten, mijn pakje ook. Maar zelf moest ik toen natuurlijk ook helemaal gebodypaint ja. in het goud worden. Zo en hoe voelt dat? Zelf. Gek vooral, heel, heel apart. Maar het was wel een leuk project om aan mee te werken, ja. Ja, want dan zit je daar en dan ga je dus op de, op de foto. Zij zegt, ja, je wordt echt vereeuwigd. Vind je het ook een eer om in zo'n boek te verschijnen? Nou ja, absoluut. Als je ziet wat voor namen er allemaal eigenlijk in uh -huh. dat boek staan. Uh, Topkampioen uh, top allemaal is dat echt wel heel, ja. heel tof om bijzonder om daartussen te staan. En hoe kijk jij naar die eigen foto? Je eigen lichaam? Nou ja, dat vind ik altijd heel gek. En zeker in dat goud is het natuurlijk heel bijzonder om jezelf zo te zien... Ja, het is niet dat ik daar heel vaak zelf naar kijk. Maar ik ben blij dat mensen het heel mooi vinden. Ik, uiteindelijk ben ik ook te, tevreden absoluut met die foto. Maar nou die ja, heeft, we we uh... moeten toch weten, wat, je, wat, wat zien we als we naar die foto kijken? Ja, een brede, brede borstkas uh, in Ja, uh, hoe zeg ik dat over je dat? Uiteindelijk ben ik inderdaad handbiker. En, en ja. is mijn bovenlichaam denk ik wel meer ge, uh, ja. ontwikkeld dan anders. En, en dat <lacht> zie je Het is een understatement af. hoor, Jets Het <lacht> <Ja. Ja. lacht> nou, nou, nou. is een beetje raar om het allemaal over jezelf te zeggen. Dus dat is, uh, ja, het gaat over jou. Uh, nee? Het uh, gaat over uh, jou ja, vandaag. ja. ja. ja. Nee, Jij ja. in de krant dat je de breedste was van heel Nederland. Nou. De breedste torso had van allemaal. Nou ja, we hadden het net over Jury, die komt ook heel erg Ja, die in, denk komt ik. inderdaad, maar, dat is wel een goede nee, concurrent ja, zeg, op dat gebied. Ja. ja, Als duursporter zeker, denk ik. Ja, denk. Is dat belangrijk voor je trouwens? Nou ja, het is een bouw die je hebt. Dus op zich, kijk, ik, ik heb er heel veel voordeel mee... omdat ik daarmee ook kracht heb, vermogen kan draaien op de handbike. Uh, maar het kan ook een nadeel zijn, want uiteindelijk moet ik ook door de wind heen, zeg maar, of een berg op... Uh, en dan ben je wat zwaarder. En maar wat... Hoe zwaar ben jij dan? Uh, nu wat? ongeveer 71 kilo. Okay. Ja, en ik uh, kan nog iets lichter zijn dan het echt moet, maar het is nog geen seizoen. Dus. Nee, dus dan, dan moet je weer met het eten op gaan letten wat je, wat je neemt. Ja, onder andere. Ja, ja, ja. Wie, oh, sorry, wil je wat vragen? Nee. Wie was je grote voorbeeld? Want ik neem aan, iedereen heeft een, een, een topsporter toch als voorbeeld? Ja, nou ja, we hadden het net over Beijing 2018. De Paralympische Spelen waar ja. ik met een talentproject uh, mocht kijken. Gewoon puur als toeschouder. En uh, ja, toen, toen zag ik daar de handbike wedstrijd uh, uh, en zag ik de, de Zuid-Afrikaanse Ernst van Dijk daar winnen. Uh, nou, die, uh, als ik naast hem sta, ben ik eigenlijk uh, heel normaal. Denk ik ook niet zo groot meer. <laughs> uh, het is ook uh, een groot sportman en die won daar. En dat was toen wel echt een uh, groot voorbeeld uh, voor mij. Mm. Ja. En op wat voor manier was hij dan een voorbeeld? Nou, qua uitstraling, qua resultaten uiteindelijk natuurlijk ook. Maar uh, ik, ik denk vooral gewoon qua uitstraling voor Paralympische sport. Omdat uiteindelijk heb ik, uh, praat ik het liefst over topsport... en niet over Paralympische sport. Maar mm -hmm. als we dan toch een stukje over uh, Paralympische sport... is dat wel een groot, uh, ja, groot uh, uit, uithangbord uh, geweest. Altijd, ja, maar. want als we het hebben over de emancipatie van de Paralympische sporters... Um, dat was natuurlijk vroeger niet zo. Ik bedoel, Wat dat betreft nee. zit jij in een goede periode. Ja, zeker. Ja, ik heb veel contact ook wel met Esther uh, Vergeer. Oud-tennister, uh, oud doodseltennister. Ja, en als, daar hoorde ik natuurlijk wel eens verhalen ook, uh, hoe dat toen ging. En, uh, Wat vertelt ja. ze dan? Nou ja, ook, ook bijvoorbeeld met sportgalas of zo... dat je bij van buiten de uitzending je prijs kreeg. Want als de televisieuitzending begon, dan waren er geen Paralympiërs meer. En dat, ja, weet je, op zich is het ook, uh, nou ja, begrijpelijk... is misschien ook raar om te zeggen... maar ik denk dat de laatste jaren Paralympisch Sport... ook een enorme vlucht heeft gemaakt qua professionaliteit. Het niveau is enorm gestegen. En, en dus zien mensen het ook steeds meer als, als topsport. En dus, denk ik, hebben we recht om, om iets meer gezien te worden. Maar kun jij het je voorstellen dat mensen niet... Uh, per se continu naar Paralympische Spelen gaan zitten kijken. Zeker, 100%. Ja. Ja, iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Ik ga ook niet uh, heel veel naar voetbal kijken bijvoorbeeld. En, en zo natuurlijk al 100%. En, ja. en niemand hoeft dat. Maar op zich, voor de mensen die het wel... Uh, ik denk, ik zou het heel tof vinden... en daar zijn we nu hard mee bezig om in ieder geval... de mogelijkheid te geven om het te laten zien aan ja. mensen. En dan is het uiteindelijk aan de mensen zelf of ze het interessant vinden. Nou ja, om te de NOS maakt ook wel... De ja, ja, heftige ja, overzichtjes je, hebt, uh, Precies. Ja, met, nee, het met, gaat 100% zeker. de goede kant op, ja. absoluut. Dus ja. ja, dat is de goede kant, vind ja. Vind ik zeker, ja, ja, we mogen niet klagen. Nee. En is het zo dat jullie uh, uh, Paralympische sporters onderling... ook van elkaar willen weten wat er aan de hand is? Hoe de beperkingen in elkaar zitten? Nee, ja, eigenlijk zit het mij niet nee? en volgens mij heel veel anderen ook niet. Nee, wij zijn echt met onze sport bezig. en Natuurlijk, uh, we zijn Paralympisch, dus is er inderdaad iets aan de hand? En op wat voor manier is dat ook gekomen of gebeurd? Uh, maar uiteindelijk uh, zijn we met sport bezig en dan maakt het niet zoveel uit... heb je geen excuses of ja, ook niet echt de interesse. En hoe kijken topsport, valide topsporters, ja, Tom Dumoulin, Daphnis, noem ze maar op... al die types, hoe kijken die naar jullie? Boy, ja, dat is Weet je dat? Maar ik, ik ken wel een heel aantal sporters. Ja. En, en in het verleden ook uh, rondom de KMU met, met het wielrennen, ook met, met wielrenners getraind op trainingsstages. En uh, ja, als ik dan bergop kan fietsen en ik kan die jongens eraf rijden. Of, of in de afdaling. Ik hou versnelheid. Dus in de afdaling ja. die jongens lossen. Ja, dat zijn uiteindelijk de dingen, denk ik, waarmee je hun triggert en laat zien van uh, wat het is. Ja. Nou, heb jij ook een, een opleiding, zei je net, hè? Ja. fijn mechanische techniek. Ja, klopt. Uh, wat houdt dat eigenlijk in? Ja, het is eigenlijk met, uh, in de metaal uh, met, met draai- en freesbanken. Dus hele, hele kleine uh, dingetjes maken, schroefdraadjes Met die snijden, hele grote handen van jou? Met die hele grote handen, ja. Hetzelfde. Dat lukt jou? Kan, kon ik, ja, ik, ik heb dopleiding gehaald, dus ja. ik kan het zeker. Ja. Ja, ja. Maar heb je daar nog iets aan? Want je bent ook bezig hè, om je op, juist op, uh, qua apparatuur te ontwikkelen. Dus uh, je handbike nog sneller te maken. Ja, dat mag zeker. blijkbaar ook. Zeker, ja. er is nog heel veel te ontwikkelen ook. Dus, uh, ja. Ja. Want wat kan er sneller? Uh, nou ja, uh, uh, kijk, uiteindelijk is het allerbelangrijkste... Uh, de afstelling tussen mensen en machine, noem ik het altijd maar. De, de positie in de handbike, dus de krachtoverbrenging. Maar daarnaast... Uh, dit jaar bijvoorbeeld uh, heb ik het wereldrecord kunnen zetten uh, op de handbike marathon na 44 kilometer per uur. En daar gaat gewoon aerodynamica een enorme grote rol spelen. Uh, dus daar is een belangrijk deel nog te winnen. En hebben uh, we daar nog steeds veel te winnen. Uh, maar ook gewicht van de fiets en al dat soort dingen. Uh, kleding, uh, helmen, al dat. Uh, ja Uiteindelijk gebruik ik ook veel spullen van het wielrennen. Uh, maar een wielrenner zit anders op zijn fiets dan ik op mijn handbike. Dus daar is aan alle kanten nog best wel wat uh, te verbeteren. En heb jij dan iets aan die opleiding? Kan jij dan als een serieuze partner meesparren over wat er beter kan? Nou ja, kijk, op zich heb ik denk ik wel technisch inzicht daarvoor. Dus ik, ik voel zelf op de fiets wat beter moet. En ik kan dan ook wel goed inschatten of dat technisch mogelijk is. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, ik ga bijvoorbeeld over twee weken weer naar of uh, naar Denemarken... Om, uh, om een nieuwe fiets uh, te laten bouwen... Uh, en daar ben ik dus echt in de fabriek en, en kan ik wel echt mijn input geven... hoe ik het uh, gemaakt uh, wil hebben. Dus dat is zeker wel nuttig. En dan heb, jij, dan heb jij die input gegeven en dan komt er een mooie fiets uit. Maar die moet je ook, neem ik aan, nog even laten controleren... door de wedstrijdofficials. Hè? Je mag toch niet zomaar uh, sleutelen en van start? Nou, kijk, bij de UCI, uh, we vallen onder de UCI met het ja? handbiken. Uh, uh, daar zijn een aantal regels voor, voor handbikes... Maar het is niet zo streng als bij het gewone wielrennen. Omdat uh, ja, de uzi uh, of het interesseert het er nog niet zoveel. Of daar is absoluut nog wel een stap in te maken. Voor ons het gunstig aan de ene kant. Omdat we daar nog gewoon uh, daar veel mee kunnen spelen. En binnen de regels best wel veel verschillende mogelijkheden hebben. Uh, maar uiteindelijk in de toekomst zal dat ook dat wel steeds strakker gaan worden. En, uh, ja. Maar tot nu toe inderdaad een handbike. Omdat we ook natuurlijk heel veel verschillende lichamen hebben. heb je iedereen zijn eigen aanpassingen nodig. Dat ik, en Dat maakt het ja. soms wel lastig. Maar kijk, er was in het valide wielrennen al sprake van... Een motortje bij Cancellare. Ja. Ik bedoel, jullie, <laughs> jullie hebben ook apparatuur. M misschien kan er ook wel ergens een... Uh... Nou, ja, Dat klopt, dat kan zeker. Alleen worden wij wel door de UCI altijd voor de wedstrijden getest... ook uh, met, met apparatuur, om te ja. dan kunnen ze meten of daar motortjes in zitten. Of je niet, dat niet uh, Dus op zich, daar uh, is de, naast dopingcontrole... Ja. wordt ook wel veel op dat soort dingen gecontroleerd. Dus da daar is de UCI wel ver mee. En ja, is het eigenlijk onmogelijk uh, voor zover ik weet. Ja, maar jij, we jij kijkt natuurlijk ook naar je collega's die aan de start staan. Hè, ja. en dat je denkt, ja. nou die is wel heel snel weg. Of uh, wat gaat die onderweg? <laughs> <laughs> ja, nee, natuurlijk. Ja, kijk, ik, ik, ik brand daar niemand mijn handen over. Of ik ga er niemand door het vuur. Maar uiteindelijk als je, dan moet je daar ook niet... Te veel mee bezig je moet zorgen dat je zelf zo goed mogelijk bent je materiaal goed op orde hebt fysiek zo sterk mogelijk bent. Uh, ja en, en dan uh, ja je, je kan niet voor iedereen alles in de gaten houden nee. wat zeg je tegen jonge paralympische spelers die bij jou aankloppen heb je dan een, een, een motto nou ja een kort motto niet maar wel uh, zo en zo het doen ik denk ik kom nu veel in de evacuatiecentra's ook voor handbike clinics en dat soort dingen en zeker bij jonge kinderen die, die opgroeien... Uh, wordt het leven soms makkelijk gemaakt... naar mijn idee. Wat ik vroeger echt wel... met vallen en opstaan heb mogen leren... Uh, gebeurt nu denk ik te weinig. En dat is zonde... voor die kinderen. Omdat het gewoon... Ja, zich dan worden ze pas echt beperkt. Omdat je dan niet echt je uh, volledige... Ja, vertrouwen in je eigen lichaam gaat krijgen. Ja, dan en dan heb je denk... het over gehandicapte kinderen. Ja, klopt. Ja, ja, die, ja, en zeker. jij zegt ja. laat hun... het zelf ontdekken. Dan worden ze... Nou ja, en het hangt natuurlijk <gacht> absoluut af van je handicap. De, de, maar ja, je moet wel echt... Uh, je eigen grenzen op kunnen zoeken. En als ze dan continu iemand is die het allemaal voor je doet... dan word je, dat is bij een valide persoon al, ja, al zo. Want hoe was dat dan bij jou? Hoe heb jij zelf dat kunnen... Nou, ik denk, om, om, we waren met vier kinderen thuis... Uh, en ik draaide eigenlijk gewoon echt wel mee in het gezin. En ik, ik kwam absoluut niks tekort, zo is het zeker niet, maar... Ja, ik werd wel uh, op een goede manier opgevoed uh, door eerst echt alles te proberen. En dat heeft me ja, wel heel veel vertrouwen gegeven in mijn eigen lichaam. En dat heb je uiteindelijk weer nodig om ja. goed te kunnen functioneren. En zeg je dat dan ook tegen die ouders van die kinderen? Zeker, ja. ja. ja. En dat is een mooie rol. Omdat ik nu daar natuurlijk langzaam steeds meer uh, die kant op kom. Als, als, als voorbeeld in de Paralympische Sport. En, uh, en dat is heel, heel bijzonder om te doen. Ja. En daar je... moet je mee oppassen. Want ja. ieder kind is natuurlijk weer anders. Hè. Ik ja. we, uh, iedere opvoeding is anders. En ik zeg niet dat uh, de opvoeding die ik heb gehad de enige juiste is. Zeker niet. Alleen ja, wil ik wel, ja, vind maar, ik het mooi om een kennis te doen. Jij zegt wel tegen, tegen die ouders. Eh, laten we niet te veel die kinderen in de watten leggen, ze te veel helpen in het in, in, oplossen van de beperkingen die ze met zich meedragen. Ja. Laten ze zelf aan de slag gaan. Ja. ja, dat is ook wel wat voor een ouder. Want je Zeker. wilt je kind eigenlijk zo makkelijk mogelijk maken. Absoluut. Ja, dus een, een soort van oh, dat, schuld of weet ik het, en liefde, alles komt nou Ja, erbij. dat is het mens eigen inderdaad ja. om, om dat te doen. Absoluut. alleen... Uh, ja, denk ik uiteindelijk dat die kinderen zelf. Euh, niet eens met niet eens gericht op topsport. maar gewoon om te kunnen functioneren in de maatschappij. En nogmaals, het hangt echt af van je handicap. Ik ben gelukkig in staat om stukjes te lopen. Sommige ja. kinderen zijn dat niet. Dus dat, dat, hangt, dat, dat verschilt natuurlijk nogal. Uh, maar ook daar is het gewoon wel belangrijk om zoveel mogelijk zelf te ja, ja. kunnen doen. Maar ik kan me voorstellen dat dat emotionele gesprekken oplevert. Nou. Dat kan soms zeker wel eens. Uh, ja, ja het... gek. Maar op zich, kijk, ik, ik ben daar niet uh, te lomp in om daar zomaar in te... Uh, in, ik bouw dat natuurlijk enigszins ja. op. En ik zeg dat denk ik wel op een sympathieke ja, manier. Ja, En dan merk je ook aan die kinderen dat, dat ze het er een met je eens zijn? Nou, dat is lastig, hè? want kijk, ik kan niet uh, in een gesprekje van tien minuten... in één keer iemand uh, helemaal omswitchen. Uh, maar, Spartaanse maar, maar... opvoeding. Ja, op te je probeert een ja. zaadje te planten. Nou, precies. Uiteindelijk moeten ze dus ook zelf kiezen. Hè? Ik ben, ik ben ja. uiteindelijk zelf ook sporter, maar ja, je hoopt iets mee te geven. Excelsior Utrecht, uh, stand van Zakenrachter. Uh, ja, ik doe even de administratie. Dubbele wissel bij Utrecht, 1-1 stand. Precies een uur op de klok. En het moet anders bij Utrecht, heeft ook Jean-Paul de Jong gezien. Het heeft nog lang geduurd, zeg ik dan bescheiden. Want hij breekt nu Dessers in de ploeg. En Dessers aan de bal kan de voorzet niet geven. 0,5 meter gebied al ver in het uh, Rotterdamse strafschopgebied. Maar de bal komt niet voor het doel omdat daar de voet tussen zit van Mathij. En zo loopt dit met uh, een sisser af voor Excelsior. Hij is erbij gekomen Cyril Dessers een echte spits een echte doelpuntenmaker. maken en ook van de streek in de ploeg gekomen. Klieg ging eruit voor van de streek en Troepé voor Dessers. Dat betekent nu dat Kleiber de nieuwe rechter verdediger is. Wel een hoekschop nog voor Utrecht Al een hele serie van die corners en één keer werd eruit gescoord. Nu gaat de bal hard voorbij het doel van Zwarthoed. Die heeft daar wat last van de laagstaande zon want daar staat hij vol in. Zijn collega droeg aan de andere kant van het veld of aan de aan die kant van het veld in de eerste helft. Een pet, dat doet hij niet. En nu is er een blessure voor de doel. 1-1 is het bij Excelsior Utrecht. Cassie kijken met Ron vergouwen. Onze tv-recescent. Hallo. Hallo. Hallo. Vertel. Reality TV. Ja, daar zou je het over you hebben. love it or you hate it. Het is een term die nogal eens misbruikt wordt. Alles valt tegenwoordig maar onder het kopje reality. Uh, datingprogramma's, hulp-tv, documentaire zelfs. Alles is tegenwoordig reality. Een soort reality dat we eigenlijk steeds minder vaak zien op de, op de, op de buis... is zogenaamde meemaak-tv. waarin we meekijken met de spannende beroepen en gebeurtenissen. Dat is een genre dat eigenlijk 25 jaar geleden uh, zijn introductie had... Toen begon met, met blik op de weg. Je weet wel met de politie oh ja, meekijken. Ja. Nou, en dat genre dat is heel groot gemaakt door de toenmalige SBSS-directeur Fons van Westerlo. Hij bracht ons onder andere dit soort programma's. Welkom bij 0611 Weekend. Deze week bestuurder rijdt door naar aanrijding met twee meisjes. Gewonde man ligt onbereikbaar voor hulpverleners achter muur. En spookrijder tot staan gebracht op provinciale weg bij Doesburg. Ja, twintig jaar geleden kon je de ja. tv niet aanzetten of dit soort ramp-tv kwam voorbij. Hè? En, uh, nou ja, de, de, als een soort fly on the wall, zonder tussenkomst van redactie of regie... werd alles maar gefilmd. Hè? Bij de politie, ambulance, de nachtrijden, 112 weekend, wielklem en co. <lacht> nou ja, echt, de, echt de allerlei programma's kwamen er voorbij. Uh, nou, tegenwoordig hebben we nog bij RTL een, een, een serie over het beroep van deurwaarden. Daar gebeuren ook allerlei dingen. Maar de EO... Ooit hofleverancier van de medische reality tv. Volg nu de mensen van de noodcentrale achter de nummers 112 en 0900 8844. Ik ga politie sturen, meneer. We gaan u helpen. Om mensen maar dood te gaan schieten, heeft ook geen zin. Hè. Dan bent u nog verder van huis. Zit hij nu binnen? Nee, u bent een beetje onbeschoft meneer. Want u laat mij niet eens uitspreken. Dat je belt en Thuis van de Brink komt langs. <laughs> Kan me de behoefte aan spanning en sensatie van de mens? Precies, ja. Maar deze serie is wel anders dan anders. Want huh? we zien hier alleen de telefonisten in beeld. Wat er uh, op straat gebeurt of waar de, mensen, de, de bellers uh, mee te maken hebben... dat zien we eigenlijk niet. Uh, alleen, die bellers die zijn dus opnieuw ingesproken door stemacteurs. Vanwege de privacy. Nou, uh, dat is, uh, kan een keuze zijn. Maar dan, uh, er zitten ook minder serieuze telefoontjes uh, tussen... bij dat nummer 0900 8844. Weet je wel, geen... Poli wel, politie, geen ja. spoed. Ja. En ja, als er dan een minder serieus telefoontje voorbij komt. en een man. die blijkt ook nog zijn accent te hebben. en dat gaan ze dan weer opnieuw inspreken. dan lijkt het wel een scène uit Koefnoem. Goedenavond, politie. U zei met wat kan ik voor u doen? Goedenavond, meneer. We spelen met de Kleinen. Uh, naast mijn huis in de Bosseweg, bij die paarden, maar ja. uh, de paarden gelopen man. daar is weer mest van paard gedumpt. Maar u zegt, u zegt, er is paardenmest gedumpt, en, maar er loopt geen paard. Weer... Nee, nee is het is net gebeurd. Wat voor heeft gewoon een hoop van een paard? Of een, een vrachtwagen vol? Ja ja, ja, ja, ja, een paard. Ja, ik, denk, ik weet wel wie het gedaan heeft, hoor. U mag ook wel komen kijken, Nou, hè? ik zou heel graag willen komen kijken, maar helaas heb ik het druk. Maar ik ga ervoor zorgen dat hier wat aan is. Ja, het is nu nog vers, hè? Het is, het is nog vers, is. nou, zet ik dat erbij. Is het zo precies gegaan? Nou ja, blijkbaar wel. Alleen de namen die zijn dus veranderd. Ja, Ze hadden wat mij betreft ook gewoon de stem een beetje kunnen vervormen en de namen wegpiepen, want het wordt wel een beetje lachwekkend op deze manier, terwijl het toch een serieus vak is wat deze mensen hebben. Maar goed, eh, ja, is het nou reality of niet waar je naar zit te kijken? Er Zijn nog meer van dit soort programma's? Uh, ja, nou, Ik had het net over documentaires, die worden ook vaak reality genoemd. Uh, typisch, typisch Wielenpollen. is ook een nieuwe serie op NPO 2. Uh, de NPO moet meer het land in, hè, de aandacht besteden aan de gewone man. Dus ze gaan in deze serie uh, een aantal weken telkens een, een soort volkswijk in, in Nederland uh, volgen. Nu dus de Wielenpollen, dat is een Leeuwarden, een van de armste wijken in Nederland uh, wordt gezegd. Ontroerende serie. Uh, een voorbeeldje. We zien bijvoorbeeld Rinus, een grote vent, veel tattoos... Die elke week huilend bloemen op het graf zit van zijn surrogaatvader. Ik kon altijd recht bij hem dat ik moeilijk zat. En dan moet je het zelf oplossen. Dus. En dat is best moeilijk. Vooral omdat je zelf ook ouder wordt. Ik merk het aan mezelf. Dat de laatste tijd voel ik me gewoon heel leeg. Want ik kan nergens heen met mijn problemen. En die zijn er wel. Ja, ook weer een vorm van reality. Hè? Inzoomen op de tranen. Um, het is wel een trend om gewone mensen te volgen. Het genre werd ooit bij SBS ook weer uh, populair met uh, uh, het serie... dat heette Probleemwijken. Daar hebben ze destijds ook al de wielenpollen gevolgd. Later kwam natuurlijk Vocht Oranje, of die, die camping in Zundert. Um, maar daar azen de, de programmamakers toch vooral op tokkie-achtige hoofdpersonen. Bij de publieke omroep hebben ze de scheidslijn wat beter bewaakt. Niet alles zo wordt zomaar op de buis gekwakt. Het begon bijvoorbeeld met die prachtige serie Schuldig. Weet je wel over die mensen die in de schuld. Uh, recent nog een serie van de VPRO, het succes van de Kringloopwinkel. En typisch wielerpolle, uh, goed gemaakt. Uh, en je gaat wel gelijk van die hoofdpersonen houden, vind ik. neem nog een voorbeeldje, Antonio en Gerrit. In dit moment, uh, wat ik nu laat horen, uh, nemen ze een kijkje op een bouwplaats. En ja, ze lijken zo weggelopen uit de kinderserie Buurman en Buurman. Hey Buurman. Hey, buurman. <lacht> Gaan we even kijken? Ja, ik we even kijken. <lacht> nou, je hebt wel een mooie gevel gekregen, hè? Ja, Dan Gaan we even verder lopen? Nou, gaan we verder lopen. We moeten wel helemaal helm op hebben, hè? Ja, moet helemaal. op. Daar gaat hij, hè? Daar nou, gaat hij. Ja. Hartstikke mooi, man. Dat geestig. Ja, ja heel erg leuk. Echt, ja. Ja, de, de casting is heel belangrijk en dat hebben ze bij dit programma prachtig gedaan. Ze gaan nu ook een serie over een rijke wijk maken, schijnbaar. Maar ik ben benieuwd of dat net zo mooi wordt als, uh, als deze. En jij maar... hebt altijd nog een leuk momentje uitgezocht, tot ja, slot. tv-moment van de week. Ja, ik was ontzettend ontroerd over een, een, een fragment uit Vlaanderen. Daar had uh, het commerciële VTM-nieuws, een opvallend nieuws uit eigen kring... een van hun populaire tv-verslaggevers, zeg maar de ja, Gerry Eikhoff... of ja van Deursen van Vlaanderen, die... Uh, ook, nou ja, luister maar even. Soms heb je groot nieuws op je eigen redactie. En vandaag was dat zo. Het was de eerste dag dat collega Bo van Spilbeek... als vrouw kwam werken, Bo. Vroeger Boudewijn is het eerste bekende gezicht van Vlaanderen dat van geslacht verandert na 58 jaar als man. Een warm applaus kreeg ze vanochtend op de vergadering van het nieuws. Ze van Boudewijn, 28 jaar journalist bij VTM, is vanaf nu vol. Ik wil echt iedereen bedanken, alle collega's um, die mij zo gesteund hebben. Zeker sinds ik bekendgemaakt heb dat ik er volledig voor ging. Hè. Ja, ik vond het hartverwarmend. Ik zat bijna met tranen in mijn ogen. Maar het, het heeft een heel... staartje gekregen, dit, toch? Ja, zeker. Nou, allereerst even, hoe is het in België ontvangen? Nou, daar, was, daar kwamen honderden steunbetuigingen, eh, kwamen Bo of Boudewijns kant op... in een Vlaamse krant schreef een columnist zelfs... de geboorte van mevrouw van Spilbeek heeft een opmerkelijk warme deken... van tederheid en begrip over het land ge gelegd. Ja. Maar ja, goed, we weten allemaal wat er inmiddels hier in Nederland is gebeurd. Afgelopen vrijdagavond bij Voetbal Insight. René van der Gijp zet een blonde pruik op en maakt het belachelijk. Ik vond het diep en. Ja, die heette Renate triest. vanaf nu. Ja, ja, jij ja. vond het vreselijk. Ik, vond het vreselijk. Ja, ik kon er wel om lachen hoor, moet ik zeggen. Ja, ik vond het ja. niet kunnen gewoon ja. echt niet. Goed, hè, tennis. Ik zou bijna zeggen Marcelo Mesker. Oh nee, Mark Borassen. Mark, Davis Cup. Ja, ja, inderdaad, ja. Uh, Robin Haas heeft de eerste set uh, gewonnen. Ik, zit, ik zat net even te denken wat voor labeltje ik erop zou plakken. Ja. Ik denk dat puik, puik vind ik wel een mooi woord. Hij speelt slim. Hij is een paar momentjes is hij even in de problemen geweest. En op dat moment stond hij er gewoon, Robin Haas. En dat is goed, dat is knap. In deze belangrijke wedstrijd tegen Adrian Manarino. Eerste set dus uh, gewonnen door uh, Robin Haas. Eén break was uh, voldoende. Hij speelt gewoon heel erg puik, laten we daarop houden. Mooi woord, mooi woord, Puik. Ja, ouderwetse, archaïes, netjes. Jetse plat. De ja. Laureus Award. Oh ja. ja, bijzonder. Ja, ja. Wie is je grootste concurrent, denk je? Boah, nou ja, er zijn wel uh, uh, Bibi Mantel, ja. ook van het Nederland genomineerd. Snowboardster is hier ook uh, geweest. Ja, dus, dus dat is natuurlijk bijzonder ook om twee Nederlanders uh, in de nominatie te hebben. Uh, maar ja, eigenlijk allemaal zijn ze gewoon grote sportmensen. Ja, dat hoor je zo te zeggen. Hè. Ben je heel teleurgesteld als je hem niet mee krijgt kraag naar huis... Nee, ja, ik vind het altijd heel lastig. Dat was natuurlijk hetzelfde als bij het nsv 6 Sportgala. Uh, dit heb ik niet in de hand. Ik, ik heb 2017 alles gedaan wat ik kon. Alles gewonnen uiteindelijk ook wat ik kon. En daar ben ik het meest blij mee. En als het dan uiteindelijk nog gewaardeerd wordt, is dat mooi. Uh, en dat is natuurlijk een beetje een politiek antwoord. Maar dan nog... Uh, uh, nou ja, ze gunnen, ik gun gunnen het ze ook allemaal. En uh, we gaan het wel zien. Waar uh, leef jij van, Jets? Want... Uh... Uh, zolang ik bij de top 4 van de wereld behoor, heb ik een A-status bij NSNSF. Ja. Uh, en dat geeft dan ook een, een inkomen per maand, een minimuminkomen. En daarnaast gewoon veel sponsoring. Uh, dat lukt wel, die sponsors. Die, die ja. vind je? Gelukkig wel, ja. Niet ja. via TeamNL natuurlijk, maar ook gewoon privé-sponsoring. Ja. Uh, en dat uh, ja, lukt gelukkig goed. Nou ja, dus altijd wel spannend of je bij die eerste vier blijft. Ja, dat is voor mij wel zaak. Want dat is je basisinkomen uh, ja, natuurlijk. Klopt. Ja. En, en, en ja, je doet je best om een soort buffertje op te bouwen. Dat mocht er iets gebeuren, dat je het in ieder geval nog even vol kan houden. Uh, maar ja, dat is wel belangrijk. Ja. ik ja. ben wel angstig ook. Die wetenschap dat. Nou ja, ja. kijk, ik ben daar niet zo. Maar uiteindelijk nee? ben ik vooral angstig. Oh, angstig. Ik wil wedstrijden winnen. En als ik er niet meer win, daar baal ik van. En als je dan je inkomen ook, dat is dan een bijkomende zaak, wat vervelend is. Maar ja, ik, ik, ik train om uiteindelijk wedstrijden te winnen. Ja, zo, hoe lang kan je door, denk je? Op zo'n niveau? Nou ja, het kan nog best wel heel lang, denk ik. Alleen uh, ja, is het gewoon de vraag hoe ik daar zelf, uh, ja. ten eerste hoe ik presteer... maar hoe je, je mentaal oh, ja. erin staat. En die 180 kilometer Ironman, poeh. Oh, een ga je het nog een keer, older, doen? Ja. Nog een keer doen, die Ironman? Nou, ik sluit niet uit dat ik het ja. ooit nog een keer ga doen... maar nu uh, is echt het, uh, de oog op Tokio gericht, 2020. Uh, en dat is uh, korte afstand, ja. Leuk. Leuk dat je er was. Dank je wel. Dan. We houden je in de gaten yes. en trekken die uitreiking van die yes. blauwe race. Heel graag tot volgende week. Dag. Ik ging heel even Uit het rijke bloeber-archief van de Nederlandse radio. Nu de, de Franke Vrijdagshow-emmer hebben wij. Oh, en... dat is het cadeau, die emmer. Nee, niet. Zo! Oh, oh. god oh. heeft iemand naar binnen zijn. <laughs> oh, no. Dat is een samboni, die moet de baan hier vegen en die rijdt hier naar binnen. Die rijdt hier oh, in het glas. Nee, maar er zit ook echt een barst in het glas. <laughs> dat gebeurt ja, normaal. Ja, ja, ja. Hij, zat op, hij dacht dat hij eens achteruit vond denk ik. Zo'n ve veegmachine Zo'n veegmachine die hier die ijsbaan ja, overgaat... maar die rijdt even vol bij ons het, de studio binnen. Een die voor de kennis. Hè. En die moet maar, die baan straks weer een beetje glad maken. Maar is iedereen oké, okay, of niet? Ja, iedereen is oké. Okay. Ja, iedereen is oké. Okay. De perstribune. Een programma van Max.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 Kijk zondag aanstaande om drie uur via kwf.nl. Samen komen we steeds dichterbij. KWF-kankerbestrijding. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. Daten zonder Facebook-koppeling? E matching dating hoger opgeleide. Zet uw privacy op één. <güls> of ik het lef heb om uit mijn comfortzone te stappen? Het apostolisch genootschap daagt je uit... jouw antwoorden te vinden op levensvragen...